Dit alles kan je helpen om jezelf beter op de online kaart te plaatsen... waardoor je als bedrijf meer business kunt doen. Als persoon kun je met de diverse tips aan de slag om bijvoorbeeld je online reputatie... als standaard, postbode, weddingplanner, ijsverkoper of wat dan ook te verbeteren. Vaak is het niet zo dat we voordeel kunnen halen uit wat we wel weten... maar we hebben veel hinder van datgene wat we niet weten. Dus ik breng je niet alleen tips, maar ook nieuws en ontwikkelingen... uit de wereld van reputatiemanagement, marketing. Zoekmachine optimalisatie en digitale communicatie waarvan ik denk dat je er iets mee kunt doen of wellicht er iets mee moet doen. Het eerste onderwerp voor vandaag bestaat uit twee tips. De eerste is een nuttige tip voor YouTube waarmee je het aantal views kunt vergroten en de tweede gaat over het backuppen van de foto's op je computer naar Flickr. Verder kwam ik een video tegen waarin Met Kuts precies uit de doeken doet hoe je op de eerste plaats in Google terecht kunt komen. Ook beantwoord met Kuts de vraag of je een link naar een extern artikel... beter bovenaan of onderaan in een artikel kunt plaatsen. En als ik het toch over Google heb... ze hebben recentelijk een hele hippe Q&A-module voor Hangouts on Air uitgebracht. Daarover straks meer. Dan heb ik nog meer nieuws over Google+. Plus En heb ik de top 5 positieve en negatieve invloeden van social media informatie... in het wervings- en selectieproces volgens Stepstone. Ik sluit deze podcast af met een nieuwe en bovenal handige feature die sinds deze week beschikbaar is in Outlook.com, de opvolger van Hotmail.com. Maar voordat ik overga op de topics voor vandaag, even een korte terugblik naar de vorige podcast. Daarin had ik een gesprek met Arend Landman, de bekende schoolgoogelaar uit Utrecht. Hij content marketing met snoep, volgens king, mars, faam en rang. Zijn snoepvergelijking zal bij de meesten wel blijven hangen, want content is king, content heeft veel in zijn mars... Met de juiste content krijg je fame en met goede content kom je bij Google op de eerste rang. Sinds jaren adverteert hij niet meer in de traditionele media, maar richt hij zich volledig op content marketing voor het binnenhalen van nieuwe optredens. Met alle content die hij produceert en gratis weggeeft, heeft hij in een paar jaar een adressenbestand opgebouwd van een slordige 15.000 e-mailadressen en op deze manier contracteert hij het hele jaar door optredens in binnen- en buitenland. Zijn show van dit jaar is gericht op het kinderboekenweek 2013 thema Sport en Spel. Ik raad je van harte aan om het interview van vorige week met hem eens te beluisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Je zult er namelijk zeker een aantal nuttige tips en goede ideeën uit kunnen halen waar jij iets mee kunt in jouw business. Ook heb ik afgelopen week een artikel gepost waarin ik uitleg wat Markdown is en waarom ik er zo enthousiast over ben. Ook de transcriptie van deze podcast heb ik in Markdown gemaakt. Nu ben ik wel eens benieuwd. Heb je het artikel gelezen? Ben je ook verder gaan lezen over Markdown? Of had je zoiets van... Nou, nah, zou wel. Ik ben tevreden met mijn tekstverwerker en ik zoek niets anders. Ik ben benieuwd. Laat het me weten. Geef een reactie onderaan de transcriptie van deze podcast... die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 43. Daarin zijn ook alle links die in deze podcast aan bod komen. En dan nog even een correctie op mijn stukje over de cool RSS-alerts... in de podcast van vorige week. Toen was ik mijn ingestelde RSS-alerts kwijt... En inmiddels zijn de RSS-alerts die ik ooit had ingesteld weer terug. Ik hoef ze dus niet allemaal opnieuw in te stellen. Dat scheelt voor uitzoekwerk. Maar zo zie je maar. Hoewel sommige content soms verdwenen lijkt, is het niet echt weg. Zo kan het dus ook gaan met content over jou... die mogelijk een negatief effect heeft op je online reputatie. Hoewel je denkt dat het verwijderd is... kan het zomaar weer opeens weer tevoorschijn komen. Wees daarom voorzichtig met wat je online publiceert. Weet je trouwens wat een leuke bijwerking is van het maken van een podcast... Je gaat beter articuleren. Heel, heel lang geleden hadden wij thuis nog een zwart-wit televisie. In die tijd zat ik op de lagere school en vlifte ik een beetje. Bovendien praatte ik toen ook al best wel snel. Vanwege die twee redenen kreeg ik logopedie. Men was namelijk bang dat ik vanwege mijn hoge spreektempo zou gaan stotteren. Maar ongeacht welke tongbrekende zinnen ik ook in hoog tempo moest uitspreken, het ging continu foutloos zonder dat ik er moeite voor hoefde te doen. Ik groeide dus op als een snelle spreker. Op latere leeftijd ondervond ik hier wel eens hinder van, omdat mensen me soms niet zo goed konden volgen. Of dat nu aan die mensen lag, of aan mijn spreektempo, dat laat ik gemakshalve maar even in het midden. In Amerika noemde men mij vanwege mijn spreektempo Mr. Machine Gun Mouth. Ik werd mij dan ook meer van bewust dat door mijn hoge spreektempo de verstaanbaarheid omgekeerd evenredig afnam. Dit merkte ik doordat mijn omgeving mij hierop attent maakte en doordat mij vaak werd gevraagd te herhalen wat ik zojuist reeds had gezegd. Nu was ik een paar weken geleden op een buurtfeest in de buurt waar ik ooit heb gewoond met en mijn ouders nog steeds wonen. Daar vertelde ik een verhaal over de sterrenschool waar onze dochter op zit. Ik merkte dat een dame op een paar meter afstand bijna letterlijk aan mijn lippen hing. Zij vertelde achteraf aan mijn moeder dat ze mij woordelijk kon volgen dankzij mijn articulatie... terwijl ze mij door het geroezemoes niet kon verstaan. Dat heb ik als een enorm compliment ervaren. En ik weet in elk geval zeker dat dit is dankzij de podcast... Wellicht vind jij als luisteraar dat ik aardig snel spreek, maar geloof me, voor mij voelt het alsof ik in een slakkentempo praat. Ik hoop dat jij hem ook goed kunt verstaan. Laat het me gerust weten als je vindt dat ik te snel spreek, dan zal ik er in toekomstige podcasts nog extra aandacht aan schenken. Na deze lange intro dan nu het eerste onderwerp voor vandaag, het verbeteren van het aantal kliks op je YouTube video's. Als je een video uploadt naar YouTube, lijkt het er soms op dat YouTube zelf maar een willekeurig punt in je video kiest om standaard bij je video te vertonen. Welk deel van je video is dit? Meestal is het een screenshot van de helft van je video. YouTube laat je ook nog eventueel een screenshot op ongeveer een kwart... en op drie kwart van je video kiezen. Maar wist je dat je zelf ook een screenshot of beter... een foto met een heldere en duidelijke call to action kunt toevoegen? Als je niet tevreden bent over de afbeeldingen waar YouTube je uit laat kiezen... doe je het volgende. Ga naar videobeheer. Klik op bewerken naast de video die je wilt aanpassen. Klik op aangepaste miniatuur... En upload de gewenste afbeelding. Let er wel op dat je dezelfde verhoudingen aanhoudt, zowel horizontaal als verticaal, als de video. Anders krijg je een uitsnede of een vervrongen beeld. En het is handig om te weten dat de afbeelding niet groter mag zijn dan 2 megabyte. Zoals ik zei, kun je op deze manier een aparte afbeelding invoegen, zelfs eentje die helemaal niet in de video hoeft voor te komen. Door hier handig mee om te gaan, kun je het aantal views op je video's verhogen. Nu ik toch tips aan het geven ben, laatst had ik je al verteld over de app. Camera Sync die ik op mijn iPhone heb draaien voor het automatisch backuppen van de foto's op mijn iPhone. Dat werkt perfect. En ik hoef me geen zorgen te maken over het verlies van de foto's op mijn iPhone mocht er iets mee gebeuren. Alle foto's staan zowel veilig op Flickr als op Box.com. Ze zijn dus tweemaal ergens in de cloud opgeslagen. Maar Flickr biedt je sinds mei 2013 1 terabyte aan opslagcapaciteit. En die ruimte wil ik ook ten volle benutten. Dus was ik begonnen met het maken van een backup van al onze foto's. Dat zijn er meer dan 250.000. Het probleem met de browserinterface van Flickr is alleen dat je per keer maximaal 200 foto's kunt uploaden. Je kunt je voorstellen dat dat dan met zoveel foto's wel even gaat duren. Niet alleen de tijd om ze allemaal te uploaden, maar ook om aan te geven dat ik ze wil uploaden omdat ik ze per 200 in de browser moet slepen. Vandaar heb ik voor Mac OS X in de Mac App Store een handig programmaatje gevonden. Het heet Flickr Bucket en kost slechts 1,79 euro. In het begin was ik even vergeten aan te geven dat ik de foto's privé wilde uploaden. Want toen ik dat eenmaal goed had ingesteld, kon het uploaden beginnen. En het tool doet precies wat het, waar het voor bedoeld is. Het uploadt alle foto's probleemloos naar Flickr. Inmiddels heb ik al zo'n duizend foto's geüpload. Toegegeven, het is minder dan een half procent van wat nog moet, maar het begin is er. Een dergelijke tool is er ongetwijfeld ook in vele lijf verschijningsvormen voor Windows. En dus heb jij ook geen excuus meer om geen backups van je foto's te maken. Of wil je dat jou hetzelfde overkomt wat ik van de week van iemand hoorde... Hij had geen backups van zijn foto's en was opeens door een storing alle foto's van de eerste drie jaar van zijn kind kwijt. Hoe kom je op de eerste plaats in Google? Terwijl ik op zoek was naar video's van Matt Cuts, kwam ik ook een hele komische tegen die me bijna buikpijn gaf van het lachen. In deze video legt Matt Cuts uit hoe je op de eerste plaats komt bij Google. Bekijk zelf de video maar die ik in de show notes heb opgenomen op www.reputatiecoaching.nl 43 dan weer even terug naar de realiteit, het hier en het nu. Een serieuze vraag die aan Matt Cutts werd gesteld... ging over de plaats waar je het beste een link naar een artikel kunt plaatsen in een blogpost. In de video die in de show notes is opgenomen antwoordt Matt... dat het vanuit het perspectief van Google niet uitmaakt... of je de link in de tekst plaatst of onderaan de blogpost. Zijn persoonlijke voorkeur is op de plaats waar aan het artikel wordt gerefereerd. Hij vindt dat zelf een betere gebruikerservaring omdat hij dan de keuze heeft om meteen door te klikken zonder dat hij eerst naar het einde van het artikel hoeft te scrollen. Verder zegt Matt dat hij er ook persoonlijk een hekel aan heeft als mensen alleen andere bronnen citeren, maar niet naar linken. Hoewel hij met nadruk zegt persoonlijk, zou het ook best zo kunnen zijn dat Google er een zekere waarde aan hecht als je linkt naar je bronnen. Deze video is nog niet zo oud, maar ik was ook altijd al van mening dat het goed is om naar je bronnen te linken. Daarvoor heb ik dan ook onderaan de show notes van elke podcast... een lijstje met de links naar de diverse sites. Bovendien link ik ook in de tekst naar de desbetreffende bronnen. In het geval van video's embed ik deze natuurlijk. Dat draagt bij aan een betere gebruikerservaring... dan wanneer ik slechts een link naar de video in de tekst opneem. Sinds kort heeft Google iets nieuws toegevoegd aan de Google Hangouts... namelijk een hele hippe Q&A dat staat voor Questions and Answers. Als je nu een webinar of hangout organiseert... kunnen mensen via die interface vragen stellen die je dan als presentator of presentatrice gedurende de uitzending kunt beantwoorden. Het is niet zomaar een simpele checkmodule. Dat is in deze moderne tijd te min voor Google. Nee, de module stelt je in staat om tijdens een live uitzending vragen van maximaal een miljoen kijkers te verzamelen, waaruit je dan zelf een keuze kunt maken om ze te beantwoorden. Vervolgens kun je de tijdstippen waarop je de vragen beantwoordt in de YouTube-opname markeren, zodat je ze later snel en eenvoudig kunt terugvinden. Op deze manier kun je met je live uitzending gratis nog meer interactie met je kijkers creëren. En mocht je een keer live advies of overleg willen, stuur dan een mailtje naar podcast.reputatiecoaching.nl waarin je je vraag of probleem voorlegt. We plannen dan een en tijdstip waarop ik je via een Google Hangout gratis en vrijblijvend je vraag beantwoord of adviezen geef om je probleem op te lossen. Zoals je in de transcriptie van deze podcast kunt zien, kun je tegenwoordig Google Plus posts embedden in je content. Google heeft dit een paar weken geleden geïntroduceerd. Dit is na te lezen in het artikel Google Plus Author Attribution and Embedded Posts op het Google Plus Developers Blog, waarvan je de link in de show notes vindt. Het lijkt er een beetje op alsof Google zo Facebook aan het naapen is, maar ja, als je het goed bekijkt, kon Google Plus ook niet achterblijven. Als Google wil dat bijvoorbeeld bloggers meer verwijzen naar content op Google Plus, dan is dit gewoon pure noodzaak. Je kunt de opmaak, zoals bijvoorbeeld de breedte van het weergegeven bericht, niet aanpassen, maar dat vind ik niet erg. Ik vind het een goede ontwikkeling dat je snel en eenvoudig Google Plus posts kunt aanhalen. In hetzelfde bericht waar ik zojuist naar verwees, vertelt Google ook dat ze is begonnen met het automatisch toekennen van Google Authorship, waar je met je Google credentials kunt inloggen. De eerste twee diensten waar Google Authorship automatisch aan jou wordt toegekend als je daar met je Google account inlogt, zijn WordPress.com en TypePad. In de nabije toekomst kun je ook bij about.com, wikihow en Examiner automatisch toegekende authorship verwachten. Op de website van Stepstone heb ik een interessant rapport gedownload met als titel Werving via social media, feit of hype. Het beschrijft de ROI uit werving van sociale media in Europa in 2013. Stepstone is actief in negen landen en is een van de meest succesvolle jobsites in Europa. In het rapport las ik de top 5 positieve en negatieve invloeden van social media informatie op het wervingsproces. Laat ik beginnen met de top 5 negatieve invloeden. Als eerste, publicatie van ongepaste afbeeldingen. Dit is vaak een probleem. Niet alleen vanwege de afbeeldingen die we zelf posten of juist niet posten, maar die anderen van ons posten en ons in taggen. Ik spreek wel eens mensen die maandagmorgen vertellen dat ze niet meer weten wat ze zaterdagnacht hebben gedaan of hoe ze zijn thuisgekomen. En wel hebben ze opeens bijvoorbeeld een gebarsten iPhone scherm. Ze weten dan dus ook niet wat voor foto's er zijn gemaakt toen ze half van de wereld waren. Dat is vaak precies het type foto's die je niet online wil zien. Als tweede, publicatie van ongepaste commentaren. Je moet altijd voorzichtig zijn wat je over andere mensen of je vorige werkgever schrijft. Of wat je überhaupt aan uitlatingen online doet. In de meeste gevallen is het raadzaam om voorzichtig om te gaan met politieke of religieuze uitingen. Als mede opmerkingen over drank, drugs, seks, etc. Dan als derde. Kwalificaties op sociale media komen niet overeen met de kwalificaties die de kandidaat verkondigt. Het is essentieel dat alle informatie die je over jezelf publiceert consistent is. Anders gaan potentiële werkgevers al snel twijfelen aan de authenticiteit van jouw kwalificaties. Als vierde, sollicitant toont slechte communicatieve vaardigheden. Een beperkte vocabulaire of veel spelling of stelfouten in je online communicatie geven ook een negatief signaal af aan recruiters. Er wordt verwacht dat mensen op hogere functies toch wel AAN, ofwel Algemeen Aanvaard Nederlands, beheersen, weten wanneer ze woorden met een T, een D of een DT moeten schrijven en het verschil weten tussen hun en zij, etc. Als vijfde, sollicitant post negatieve commentaren over vorige werkgevers. Evenals je als werkzoekende positief te boek wil staan, willen werkgevers voor nieuwe kandidaten ook graag een positief imago uitstralen. Als er dan allerhande negatieve commentaren zijn gepost, worden bedrijven daar niet vrolijk van. Wat verder ook uit het rapport bleek, wat ik erg verontrustend vond, is dat maar liefst 37% van alle werkzoekenden nog nooit een poging heeft gedaan om eens serieus te onderzoeken wat er allemaal over hem of haar online te vinden is. Anyway, ik focus me graag altijd op positieve aspecten. Daarom eindig ik dit topic met de vijf positieve invloeden van social media informatie op het wervingsproces. Als eerste... Het profiel ondersteunt de professionele kwalificaties. Eerlijk duurt het langst, dus zorg ervoor dat je profiel inderdaad je kwalificaties ondersteunt. Als tweede, het profiel gaf een positieve indruk van de persoonlijkheid en de mogelijke match met de organisatie. Vertel ook niet alleen voor wie je hebt gewerkt, maar ook wat je hebt gedaan. Als derde, het profiel toonde aan dat de kandidaat de juiste capaciteit heeft. Een lijst van je diploma's en andere certificeringen heeft over het algemeen een positief effect. Laat triviale zaken, bijvoorbeeld zwemdiploma's, achterwege, tenzij ze relevant zijn voor de positie die je ambieert. Als vierde, goede referenties gepost door anderen. Dit wordt nog te weinig gedaan, anderen om referenties vragen. Op LinkedIn is dit niet het spelletje waarin je kunt aangeven of Jan of Piet goed is in ICT of Management, maar het zijn de persoonlijke aanbevelingen van mensen uit je netwerk die iets over je zeggen. Het gebeurt nog wel eens dat een geposte referentie wordt ingetrokken of door andere oorzaken verdwijnt, dus maak er altijd een kopie van. En als vijfde, kandidaat liet goede communicatieve vaardigheden zien. Goede, heldere, eenduidige en bij voorkeur foutloze communicatie is tegenwoordig essentieel. Mocht je geïnteresseerd zijn in taal en correct taalgebruik, dan verwijs ik je naar podcast 30 waarin ik een interview had met Bea van de Bovenkamp van Waagtaal. In dat interview wordt ook nog eens het belang van correct taalgebruik benadrukt. Vorige week vertelde ik je over de introductie van IMAP bij Outlook.com, de vernieuwde mailservices van Microsoft ofwel de opvolger van Hotmail. Deze week las ik weer een nieuwtje over Outlook.com, wat ik even met je wil delen, omdat je er je voordeel mee kunt doen. Ik zei het al, Outlook.com is de opvolger van Hotmail.com. Zelf heb ik de naam Hotmail ook nooit erg uitnodigend gevonden om te gebruiken. Net zoals op zoveel social media en mailservices had ik wel mijn eigen e-mailadres geclaimd, maar dus nooit echt gebruikt. Outlook.com vind ik persoonlijk een stuk zakelijker en professioneler klinken. Het is dat ik mijn Gmail-account al overal gebruik en ik in principe dus geen ander mailadres nodig heb. Anders had ik zeker mijn Outlook.com-adres gebruikt. Ik ben al een Gmail gebruiker vanaf 4 november 2004. En de belangrijkste redenen voor mij om al die jaren Gmail te blijven gebruiken... en niet te willen switchen naar een andere mailprovider waren... Allereerst, een grote opslagcapaciteit. Google gaf je toen ruim 5 GB, inmiddels al 25 GB. Dat was in 2004 een immens groot archief waarvan je dacht dat je het nooit vol zou krijgen. Als tweede, IMAP-support. Ja, en sinds vorige week ondersteunt Outlook.com ook IMAP, dus dit is geen issue meer. En als derde, plus support. De plus is een feature die niet veel mensen kennen, maar sinds eerder deze week heeft Outlook.com ook deze feature. Inmiddels zijn de doorslaggevende argumenten om Gmail te blijven gebruiken dus allemaal teniet gedaan, doordat Microsoft ze ook heeft geïmplementeerd op Outlook.com. Maar wat is de plus, hoor ik je nu vragen. Dankzij de plusfeature heb je oneindig veel e-mailadressen en je kun je traceren waar je e-mailadres eventueel is doorgegeven aan commerciële partijen. Laten we dit even nader toelichten. Stel je e-mailadres jan.smit.outlook.com Dankzij deze feature, die sinds vorige week dus ook bij Outlook.com is geïntroduceerd, kun je eindeloos doorgaan achter het woordje Smit door de plus te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld de volgende adressen gebruiken. jan.smit als je je e-mailadres doorgeeft aan de telegraaf. Jan.Smit plus voor correspondentie met de ANWB. Jan.Smit plus VGZ voor correspondentie met VGZ. Jan.Smit plus puntje, puntje, puntje, puntje voor anderen waarbij je de naam invult op de puntje, puntje, puntje, puntje. Je ziet het. Op deze manier kun je oneindig veel e-mailadressen uitgeven terwijl al die mail gewoon in één en dezelfde mailbox, in dit voorbeeld Jan.Smit@outlook.com, Outlook.com, terechtkomt. Als je dan opeens een mail krijgt over bijvoorbeeld Viagra die is gestuurd aan Smit plus telegraaf, het dan weet je dat de telegraaf je mailadres heeft gegeven, verhuurd of verkocht aan het bedrijf dat graag Viagra verkoopt. Let wel, dit is slechts een hypothetisch voorbeeld en beslist niet gebaseerd op ervaringen in de werkelijkheid. Door je mail op deze manier te laten binnenkomen, kun je ook in Outlook.com eenvoudig je mail filteren en naar bepaalde folders laten gaan op basis van het mailadres. Wat ik in de afgelopen jaren met mijn Gmailadres wel heb ervaren is dat helaas veel invulformulieren hier niet voor zijn ingericht. Op heel veel websites kun je dus helaas nog niet deze feature gebruiken voor het aanmelden. Met dit nieuws kom ik ook vandaag weer aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad en dat ik je weer van een paar nuttige tips heb kunnen voorzien... waar jij je voordeel mee kunt doen. Als je de podcast leuk vindt en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel... help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast...